Weet je nog, ach, weet je nog wel, Anne-Marie, weet je nog, je weet het vast wel, Anne-Marie, die tijd is voorbij. Het was een regenachtige dag, ik weet het nog, ach, en de stad was zo grijs. Oh, wat waren we beiden toch moe, maar wat deed het ertoe, want die stad was Parijs. In de regen nam ik je mee, ik wist een café, een vrolijk terras. Er bestond geen tijd en we bleven kijken naar het leven op Montparnasse. Weet je nog, ach, weet je nog wel, Anne? Weet je het nog, je weet het vast wel, Annemarie, die tijd is voorbij. Het is een regenachtige dag, net als toen en ach, Parijs is ver weg. Ik vraag me af waarof je nu bent, misschien met een vent en wie weet wat je zegt. Je vertelt hem over een reis, voor het eerst in Parijs en van een terras. Van een vriend, maar je bent vergeten hoe of ik heet en wie of ik was. Weet je nog, ach, weet je nog wel? La la la, la. Weet je nog, je weet het vast wel. Aan die tijd komt nooit meer terug